Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Kabinetsleden van aankomend president Trump zijn het doelwit geweest van bommeldingen. Voor zover bekend gaat het vooralsnog alleen om nepmeldingen, zegt een woordvoerder van Trump. De FBI doet onderzoek en zegt dat elke potentiële dreiging serieus wordt genomen. Onder meer een aanstaande VN-ambassadeur zou doelwit zijn geweest van een bommelding. En ook de beoogd minister voor Milieubescherming kreeg een melding over een bom bij hem thuis... Hij was met zijn gezin op dat moment niet thuis. Het is nog onduidelijk hoeveel kabinetsleden van Trump een nep bommelding hebben gehad. In het Gelderse Logum is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen door een omvallende boom, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw op haar fiets zat. Door Canol geldt in grote delen van het land code geel of oranje. en moeten mensen rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. De man die in Rotterdam eerder deze maand een stoeptegel op zijn hoofd kreeg... is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat laat zijn hoofdzus weten aan de regionale omroep Rijnmond. De man lag, te, lag bij de ingang van het Maritiem Museum... toen een man de tegel op zijn hoofd gooide. Hij lag ruim een week in coma en onderging een operatie aan zijn gezicht. Eén verdachte is al opgepakt in Frankrijk. Die man wordt ook verdacht van moord met een stoeptegel op een Franse dakloze. PSV heeft thuis in de Champions League gewonnen van Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren kwamen verrassend terug van een 2-0 achterstand. Ze stonden het grootste deel van de wedstrijd tegen de Oekraïnse club achter. Maar dankzij een late gelijkmaker van Tilman en een goal in de laatste minuut van de blessuretijd van Riccardo Peppi heeft PSV gewonnen met 3-2. Het weer. In Groningen geldt nog code oranje vanwege Kannel. De wind neemt langzaam af en in het noorden en oosten valt nog wat regen bij een graad of 10. Morgen bewolkt, later een stuk droger en vrij zonnig en dan ook 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 And my knees are weak and my mouth can't speak Fell too far this time Van ZFM ZF. Was the right melody yeah. to make my day. La mojita, desde que te perdí Y nunca entendí por qué Als al de keer dat allemaal dromen Over jouw hart zouden komen Was je elke dag en nacht bij mij Ik wil niet denken aan je handen En je lippen bij een ander Maar ik weet dat het is een werkelijkheid Por eso tomo pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelve a ver te ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder een mij verzekerd Maar waar kom ik op als jij er niet meer bent? Ik een allemaal of een van de tequila Pakken ze di laten op Ik wil weer te zien muerto. Zag, op die eerste dag, was ik zo van Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet wie je van je Porque sinceramente, het si is niet so meer de moeite om je combate de ga je La luna no sale, si no te wui van denk Ik om je te vergeten, ik heb wel dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al naar eens aan mij bezweken. De maak komt niet op als jij er niet meer bent. Want ik was zo'n idioot Dat het alsof ik jou niet meer zag staan En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad Pero tu te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet soledad. dat ik niet altijd voor je kon zijn Een zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslag Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe We je part van jou ik weet het liefste bel ik jou. Om te zeggen dat ik het al meest van je hou. Por eso tomo Porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la soledad, gana combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. ik denk ik, ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken. De waar komt niet als jij er niet meer bent Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. Op 106.9 ZFM